Scherpkeluut met het NOS-journaal. De Amerikaanse krediet... is het kredietwaardige land ter wereld. De Griekse kredietwaardigheid is in één keer met drie stappen verlaagd. Het land is volgens Standard Poor's minder goed in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen. dan bijvoorbeeld het recent failliet gegaane Ecuador. De Tweede Kamer discussieert later vandaag met Minister de Jager over financiële steun aan de Grieken. De Amerikaanse president Obama adviseert het in opspraak gekomen op congreslid Wiener om op te stappen.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 Jonge wetenschappers, verenigd in de jonge academie van de KNAW... vinden de bezuinigingen van het Rijk op fundamenteel onderzoek kortzichtig. Dat schrijven ze in een protestbrief aan het kabinet. Dat vindt dat wetenschap vooral moet worden ingezet voor commerciële toepassingen. De jonge academie van de KNAW vindt dat dat ten koste gaat... van de kwaliteit en keuzevrijheid van de wetenschap. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. Later hield de agenten twee verdachten aan in Arnhem. Verscheidene mensen waren getuigen van het incident, zijn naar het politiebureau in Doetinchem gebracht om een verklaring af te leggen. Het weer, op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog, maximaal komen uit tussen 18 graden aan zee en plaatselijk 23 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. De ochtendspits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu 113 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A4 de Haag richting Amsterdam tussen knopend Prins Klausplein en Zoeterwouder Rijndijk 10 kilometer. A4 richting Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk 5. A9 ook maar richting Amstelveen voor knopend Raasdorp 4. Op de A12 de Haag richting Utrecht bij Reewijk 4 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 4. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Gorkum 5 kilometer. Na een aanrijding is daar de ook dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen te 4. A27 Breda richting Utrecht bij knopen Dunette 4 kilometer. En op de A28 Zolder richting Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen Nijkerk en Leuze-Zuid over 10 kilometer.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zand, Zandvoort en Zand, Zand, Zand, Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Zand, van. Platen worden natuurlijk ook opnieuw gemaakt, waaronder deze. Worden Benjamin Turner, Overdrive, and You Ain't Seen Nothing Yet, en ze hebben nu een nieuwe remix gemaakt van Tony Jr. en Nicolas Knox. Heel leuk. Beetje hetzelfde deuntjes. Ik dacht dat moet ik even laten horen en doorspoelen. Game, game you stand up! Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Zondag in Kermland voor deze zaterdag. Oh, zondag. zondag, sorry, 12 juni 2011. We gaan uh, even meteen door met het volgende. De, de morgen zijn natuurlijk de Pinkster Races en we gaan er even kort uh, praten met Jaap Koper. Ja, ik ja, ja, want... zit er toch hè? dus uh, ja, vertel. Morgen de Pinkster Races. Ja, morgen de Pinkster Races. Gisteren hebben we er uh, wel wat uh, gehad. Uh, Willem en ik zijn uiteindelijk gebleven. We hadden aangekondigd dat we alle twee wel even een beetje staan op uh, zouden gaan maar uh, het was op een gegeven moment toch zo jij ja, wel nou, uh, ik wat? ben het nou er, geweest en, ik dan een ik zo... gezeten. en dan heb ik er zo niet uh, wat over te vragen maar goed <lacht> ik ben ja. uh, goed uh, in ieder geval uh, gisteren waren dus al wat uh, kwalificatietrainingen en inleiding beschietingen al geweest en uh, gisteren was er uh, ook al een aantal wezens, zoals de Dutch GT4 en uh, de, de Visco Legend Carscoop Scoop Ways Car en de uh, ook nog een ja, er waren twee races van de Ford, die waren ook al geweest. Dus ja, ik heb niet even één te bieden uitzaaien. Zou ik even straks het web even moeten om dat even voor mijn snuffel te halen. Maar morgen dan gaan we natuurlijk echt ook beginnen met die Profile Tire Center Pace Races. Zo heet je vooruit. Dus ik zit er toch weer ongegineerd weer een beetje reclame te maken. van voor het goed, morgen om half negen beginnen we met de Dutch Nino uh, dan weer gevolgd door een racecar Euro de Wiskun Legends Cars Cup uh, is het derde onderdeel. Dan uh, de GT4, wordt heel erg leuk, want er zijn twee uh, artiesten die nu op, uh, op het circuit van de Maan bezig zijn met de 24 uur. Dat zijn Jan Lamberts en de Bregman. Oké. Okay. En die, als het goed is, ook uh, gewoon uh, mee. Maandag ja. met, uh, met de wedstrijd, de tweede wedstrijd. Oké. Okay. Beiden moeten wel achteraan starten ja. en uh, dan is er dus middags ook nog een uh, GT4 wedstrijd. Dus dus met de hele kleine oogjes wordt het voor sommige mensen toch wat gaan rijden. Maar goed, het maakt niet uit. Ze zullen er zijn. Dan is er ook weer de Formula Swift Cup, die doet mee. er is ook nog een demonstratie, dat is een beetje een soort pauze noemen. Die doet lang dus nu doen we weer de een Cup Toenwagen, dieselcup, weer. En dan hebben we nog weer een racecars serie Formula Swift, noem maar op. Het is gewoon nog alles ontvattend. Ik zei al in de muziekboulevard, uh, morgen om 9 uur begint het uh, ja. spektakel. We hebben een, uh, we hebben een, mooie, uh, nou, een mooie, mooie bezetting. Tussen 9 en 12 op het, het duo Zandbergen en Vogels. Dat zijn eigenlijk terug van weg geweest. Ja, dat wordt, dat wordt, uh, wordt, ja dan kan je al, gewoon, s ochtends, gewoon een bak koffie doen. Je komt echt niet weg, gewoon met die twee, uh, twee nozen. Dus uh, wat dat er gaat, dat wordt heel een leuk. Uh, tussen 12 en 2 uh, doe ik het dan. Uh, tussen uh, um, 2 en 5, dat is het afsluitende uh, tweetal. Dat zijn uh, alles in Vos en wat bang. Okay. dus dat uh, is eventjes heel kort. Oké, okay, duidelijk. Jij hebt nog een vraag aan Aldo. Nou, ja, want ja, als jij zegt dat jij... Uh, er zit trouwens nog zo eentje die, uh, die jaren op dat festivalterrein. Ja. Ik zie geen bij jullie. Ik zie geen bij jullie. Maar goed, uh, maar was dat eigenlijk? Uh, ik had het me al niet voorgesteld. Hoe ja. bedoel je alles voorgesteld? Maar ik had uh, eigenlijk niet verwacht dat het zo natuurlijk wordt. Zo muziek? Ja, heel <laughs> veel en uh, harde muziek. Ik het toch een beetje anders vragen. Ik heb een oxypole. Die was een goede act. Ja, maar daar was je heb de baan. Je de baan? Ja, de baan. De ja, die staat daar gewoon met een akoestische gitaar daar uh, gewoon te spelen. Ja, dat is het groot. Ja, dat zei ik dus. Maar goed, dat was nog uh, het, uh, Als je dan niet van gaat muziek laat, had je daar even moeten. Uh. Ja, maar ik heb uh, een beetje een veilig ja, Maar ja, de hotel dat is, gaat iets af ergens, geloof ik. Als je dan Blackberry uh, staat ja, er ja, er, er, er, er, er ik ik, ik, ik, ik zit er met mijn handen op tafel en dan trom het er tegen een zaakje Maar dat was niet de enige, want ik zie hier de andere ook met, een, met, een, met een, een beetje Ja, dat is uh, hier Pasco van den Beek. Die is zoals hij uh, geboren op dat de terrein, denk ik. Chúng, <racht> <muchgehen> maar ik, ik ben vrijdag aan bij de Lars Was jij dat ook? Nee, ik was het niet. Want dat was uh, ook heel erg leuk. Ja, dat heb wel zijn. leuk uh, het, het haalde naar mijn idee een hoog niveau, vond ik. Ja. Zeker ook de manier waarop Leo blokhuis uh, de boel aan elkaar sprak. En ben daar door het Voskamp ben ik afgehaakt, uh, het ging de eerste Ik moet zeggen, is vind ze wel uh, leuk op zich, maar alleen het weer was er we van minder in het begin. Ja. Maar ik het, na een uur of twee was het echt mooi weer. Ja. Ja, ik denk dat het drukker wordt. Ja, ja. oké. Okay. Goed, uh, ja, ik heb verder niks meer te doen. Nou, dankjewel. Als het goed is heb jij uh, nog uh, straks twee interviews, dacht uh, ik. Ja, klopt. Ja. We ja. hebben een uh, interview met onder andere Jan Joris Verhul En? Met veel uh, Bastiaans. Oh, wat, wat, wat na nou dat ik dat nou net wil ja. Ik heb ze zelf opgenomen. Ja, ik heb ze zelf opgenomen. Dankjewel. Ah, ja, dat is goed. Hey, ja, dankjewel. We gaan morgen luisteren. Ja. You. So take me down Paul Collins, Billy, Don't Lose My Number, and for the Sabina Stark, and Do For Love. Something now we're going to talk over the uh, forecast in Harlem Haarlem, where a phone was afgelopen donderdag. The police picked over, that nu first Kane, my best, wasn't good enough. Fine. I give you all I and now I'm out time. And it hurts, and it burns Oh, it kills me wasn't good enough. Uh, the Wenestraat in Harlem is uh, woensdagmiddag. Afgesloten na de vriends van een verdacht pakketje bij de VURKA moskee. Volgens een bezoeker van de moskee zou er uh, draden uit het pakket naast de ingang van het hek steken. De politie sprak erover. <tots> Rond uh, half twaalf vanochtend kwam minister Leiding dat er een uh, verdachtspakketje was aangetroffen bij de moskee hier. En we zijn uh, uiteraard hier naartoe gekomen om onderzoek in te stellen. En het eerste onderzoek uh, gaf ons reden om in ieder geval de exclusieve opbreningsdienst uh, in te roepen. En zijn er uh, mensen geëvacueerd? Uit voorzorg hebben we zeg maar, de straat opgezet, maar ook een uh, wat kleiner gedeelte in die straat. De huizen die binnen dat kleinere gedeelte vielen, dat waren er drie, die zijn uh, uit voorzorg uh, geëvacueerd. Inmiddels is vast het door onderzoek van de EOD dat er geen uh, exclusief het pakketje ja, Wat gaat er nu gebeuren doen? Ja, dat pakketje is hier natuurlijk niet vanzelf gekomen, dus we gaan een uitgebreid onderzoek instellen. Want uh, we willen heel vaak de mensen aanhouden die mensen, uh, de persoon aanhouden die uh, dit keer hebben neergelegd. En is je onrust in de buurt ontstaan? Ja, u kunt zich voorstellen als je hier met zoveel uh, diensten komt, zoveel verschillende diensten, auto-explosieve op ophoudingsdienst, dat het wel overigens is in de buurt en uh, ja, onmenselijk. Zometeen uh, gaan wij bellen met uh, kroon. Van Paulus zijn. We gaan even een paar vragen stellen over de Hollandse nieuwe, Want die is uh, vorige week op de markt gekomen. De Hollandse nieuwe natuurlijk, Haring. Dat zometeen. Eerst gaan we naar Ben Jonkelsoul. De Fransman stond af, uh, afgelopen maand op, uh, op de Vrijdingspop. En dit is lekker. I don't wanna waste. You. I can't be changed Cause before love was just a girl But yeah, I can't be changed But I want even be on I'm I want to be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 Never, never, never. Please, you're the one that never forgets. Please give me a break. Cause we're still Nood. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Want uh, vorige week is de, Hollandse Nieuwe, is de Hollandse Nieuwe uitgekomen, eigenlijk. En uh, ja, wat, wat ik me eigenlijk afvroeg, ik hoorde van een, uh, van een bekende van mij. Die zei dus dat je. Uh, als ik vorige week een Hollandse Nieuwe heb gegeten, is hij dan ook echt een jaar oud? Dus twee weken geleden. Oh, dat is ook dus. ja, dan? Is, ja, hij zegt je, je eet dan eigenlijk gewoon vies van een jaar oud. Dat klopt. Dat klopt, oké. Okay. Nou, duidelijk. We ongeveer zeven weken 10 nieuwe vallen ja. en dan zeg maar dat het um, uh, van begin juni tot uh, 21 juli is ja en dat zijn alle haringen die worden dan gebruikt voor het hele jaar haring tot um, de nieuwe uitkomst ja. oké okay. oké okay. maar ja, je hoeft het niet eigenlijk hè nou de nieuwe de, de, de eerste haringen wanneer komen die precies hier in nederland ja de eerste haringen komen zeg maar een week eerder voor de dagen dat hij uh, officieel gekocht wordt. En waar komen die vandaan? Dus, ja, die komen hoofdzakelijk ja, dus uit de Scandinavische landen. Noorwegen, okay. Denemarken. En daar die hebben de ja die wagens de, de visserij van Nederland is overgenomen. In Nederland hebben we nog maar één of twee boten die echt op haring vissen. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus uh, de verwerking wordt veel in uh, die landen ook uh, plaatsgevonden. En die worden dan. Uh, of bevroren of uh, zwaar gekoeld naar Nederland gebracht wordt een nieuwe haring. Die is 48 uur, 49 graden onder de hulp zijn geweest. Oké, ja. om te mogen verkopen de haring aan nodig in 1966... Uh, vijf mensen ziek heb gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Uh, nou ja, het grote verschil, wat is nou het echt het hele grote verschil tussen de oude en de nieuwe haring? Uh, nou, je begrijpt wel, dat product is uh, opgebouwd, op uh, zoveel alles, op grote classes. Ja. En uh, als je hier gaat invriezen, dat is heel mooi, dat dan kneusjes waren, de zellen, de wolken van de zellen. Ja, ja. Dus als je als ware vecht uit het product, dan heb je eigenlijk dus een soort Dus als jij, je kan niet vinden, zeg maar, in ik... vries dat kan, niet. dat kan wel, maar niet niet. Je valt niet met een zacht product. In ieder geval, product is het vlees ook niet, is onmogelijk. Eigenlijk staat voor ieder product een bepaalde datum dat een beetje in kan vriezen. Maar hoe ja, ja. harder je invliest, hoe langer je kan bewaren. Want als je bijvoorbeeld wind 40 graden invliest, dan staan de grote de moleculen stil. Ja. Dan heb je minder last van die leuks Oké, okay, ja, ja, duidelijk. Oké. Okay. Uh, nou ja, de haring van dit jaar, hoe is die? Ik heb gehoord dat die beter en vetter is dan nooit. Nou, ik niet maar Het is wel oh. een goede haring. Ja, omdat ik natuurlijk de zon uh, van de zee heb geschenen, maar okay. nou, ik hebben hem uh, geschenen. En dan heeft, uh, kijk, een aardig, dierlijk dierenplanton, en die is afhankelijk van, uh, van ploutaardig planton en de zon, die je met zijn Ja. z'n het meerdert de, de, de ploutaardige planton. En daardoor kan ik het, het, het, het rivierpootcreasje of koanus genaamd. Hoe ja. kan dan dus, het uh, plot aangeplant hoeveel eet, hoe meer die eet, hoe vetter die wordt. Dat ja. is uh, een van de belangrijkste uh, indicaties van kwaliteit. Hoe vetter een product is, hoe vaak, hoe beter. Er zit wel een bepaalde grens aan. Nou ja, ik, uh, ik ben er weer een heel stuk wijzer geworden over de nieuwe haring. Um, ik, wil jou, uh, ik wil jou bedanken Jaap. En um, ik wil even een beetje promotie maken voor jouw kroontender. Voor jou, uh, Jij staat op Boulevard Paulus Lood. We hebben drie wagens. Uh, onze naam is Kroonvis. We ja. staan 35 jaar. En we staan uh, op de Zuid van bij Paulus en in de Noord. Nou, Helemaal duidelijk, Jaap van Hart. Uh, Hartstikke bedankt en een uh, hele fijne middag verder. Dankjewel, graag gedaan en een uh, plezierige uitzending. Dankjewel, hoi. Dag. Nou, Ik ben weer een stuk wijzig geworden. Hè? Dag, we gaan verder met uh, muziek. Lekker beetje, de Clash. En dit is Rock the Clash. A you have to lay down the ground The oil from the desert baby. I can shake it to the top The shake is always Calic -like. Even the cruises On the bill The voice of Is standing here. I'm a the Rock the Gaspar Rock the Gaspar Johnny, I get it Rock the Gaspar Sommigen kennen more with keen and better than this we gaan even verder met uh, het reglement aan iets wat is gebeurd de afgelopen week hier in Zandvoort en de omgeving. We beginnen even in Haarlem. De politiehelikopter heeft zaterdag nacht vanaf uh, ongeveer tien uh, voor half één ruim anderhalf uur boven Haarlem gevlogen. Uh, de reden van de vlucht is nog niet helemaal duidelijk. De helikopter is eerst ingezet omdat het gegeel gehoord is bij het ns station. Later is de helikopter ingezet om twee inbrekers in Haarlem-Noord te zoeken. De helikopter is uh, boven alle delen van Haarlem gehoord en gezien. En uh, na. Nou, dus ik heb het echt constant gehoord. Ze vlogen constant over Haarlem. Maar uiteindelijk uh, hebben ze dus niks gevonden. En vanochtend weer vloog een helikopter nu boven Haarlem. En inmiddels is uh, gecheckt dat de helikopter niet vliegt uh, voor incidenten. Maar voor surveillance al. Dus de politie zondagochtend. Ja, dat is niet ik ben de eigenaar van een zwarte hond die zaterdagavond in de trok is geweest bij een buitenincident. Op het strand te hoogte van het casino was een uh, 5 over 8, een 9 meisje uit Gouda aan het spelen aan de vloedleiding met haar zus. Toen was hij niet aanlopen. De hond stond in eerste instantie alleen, toen de 9-jarige meisje weg werd, had hij niet zijn wangers. Toen kwam hij haar achterna, zat hierbij meerdere buiten naar benen en de oplopen. op te lopen. Deze moest zijn ziekenhuis weer gaan lichten. Ik ben niet bekend hoe deze loslopende hond is, maar ik vind komt er graag hoek achter. Mensen die later al dit gezien hebben, van deze lente hoe de hond verhoudt. En ik bedoel eerder Op een de... moment dat we z'n met een marge of die weten wie de, de eigenaar is, worden verzocht, contact nemen met de politie in de zandvoort via telefoon. 0908844 Volgende bericht, uh, bij een omval op de Rotterdam van ongeveer vier gewonden gevallen bij het ongeluk. Uh, bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Okay, de politie heeft twee van de drie rijbanen afgesloten. Dit leidde tot lange files. De politie kon uh, tot zondag niet vertellen over de toedracht. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De ernst van het letsel is nog niet helemaal duidelijk. Vandaag is de Pinkstad van het hoge en daar is een flinke periode in zon en blijft het in onze regio droog. Het zonne bij het zuidwesten en is over een mate van kracht en het de naar maximaal 18 graden aan zee en 19 graden in het oosten van de regio. Vanavond en de komende nacht moet je weer toe de uh, deur de van het frontalisysteem bij de depressie. Maar het blijft wel droog. De zuidelijke wind neemt de hoort naar matig land overland en een vrije kracht gaan zowelen. Kracht 4 tot 5 en ten klons de daadnaam van 13 graden. Morgen, de tweede pinkste dag, over de eerste en in, in, uh, in de ochtend valt het wat regen en goed regen. Op de van warmtegrond. In de middag passeert de koud wind en er kan er een bije met daarbij kans op onweer. De zuidelijke wind draait in de loop van de dag naar west en is over landmatig en zeekrachtig. Krachtig 4 tot 6. in het uur maximaal 19 of 20 graden. Charles Bradley, echte de sol, 63-jarige Amerikaan en de uh, world going up in flames. We gaan even door met het uh, volgende interview die uh, Jaap heeft opgenomen. Jaap Koper, collega, heeft opgenomen met Jan-Joran um, uh, Verheul. Hij uh, rijdt in de Dutch GT4-klasse. Een uh, nieuw seizoen uh, betekent ook nieuwe kansen. Maar, uh, ik heb bij de paas een beetje niet gesproken, dus uh, dan doe ik okay. het maar nu. Okay. <laughs> dus um, ja, je mag hier de Aston Martin is gebleven.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 En uh, dit jaar dus die overstap, uh, maar toch in dezelfde auto, het maakt. maar. Um, even over uh, de paaslezers, hoe is die voor jou nog uh, kort of voorlopig? Daar ja, moet ik even goed over nadenken, maar ik heb natuurlijk twee races gegeven, van de drie. Want ik rij nu voor het eerst dit jaar uh, samen met iemand anders, dus uh, ik rij samen met uh, Dennis Reeter. Uh, maar uh, we hebben een tweede plek gehad, net zoals nu in de, in de eerste plek.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 Uh, nou, eigenlijk is dat een heel simpel antwoord, omdat het vorige team stopte met de Aston Martin. En uh, ja, dan kom je even zonder de auto te zitten. En uh, um, ja, het enige voordeel daarvan is, is dat ik vorig jaar met de Aston Martin heb gereden. Dus ik ken de auto en dat vond races, uh, racing toch ook wel interessant dat ik die auto ken. Uh, dus daarom hebben ze een belletje gegeven. We zijn om de tafel gaan zitten en dat uh, was al een positieve ruimte. Uh, dan nu, uh, op het moment dat wij hier staan te praten, is de eerste GT4-race voor de racers uh, geweest. Uh, ja, is die gewonnen. Ja, wel goed. Uh, graag wil ik natuurlijk winnen, maar helaas heeft veel gewonnen. Uh, ik moest als vierde starten, de Quali uh, zat ons een beetje tegen. We reden op sliks in, de, in, de eerste, in het eerste deel van de Quali uh, terwijl het nat was. Uiteindelijk was dat denk ik wel de juiste beslissing, want uh, uh, de tussentijden waren. Heel erg goed. En als ik ook naar de data kijk was het ook super goed. Alleen precies in dat rondje werd de code rood. Pits pitsen in en regenmannen eronder en want toen kwam het echt met bak uiteindelijk. Uh, dus een vierde plek. Uh, wat het aan de auto en dat uh, was positief. Dus nu de race gereden vanaf 4 plek gestart. Dus gelijk twee mannen in de thuis en bocht. Ja, daarnaast eigenlijk uh, achter elkaar aanrijden, want die banden die gaan zo snel op, op, op een opdroogende baan dat je weinig kon doen. Dus uh, een tweede plek. Goed, Maxi maximaal haalbaar? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat als ik uh, een beter zelf gehad en ik hou veel misschien in dat ik dan de eerste werd. Je, kan, je kon je gewoon weinig doen. Dus het was gewoon zo als als Ricardo als, als tweede door als thuis was komen als ik derde geworden. Dus uh, en, eigenlijk is het weer heel simpel dan met de te in. Ja, die eerste bocht met dit weer, met dit weer wel. Ja. Is het zo als je zeg maar, met, dit, met dit soort uh, omstandigheden te maken, uh, ga je dan ook in een split second uh, beslissen welke sloppen gooi je doen? Welke banden bedoel je? Ja. Uh, nee ja, nou goed, in dit geval was het niet zo heel erg moeilijk, want het was zo verschrikkelijk nat dat je echt niet op Slix kon starten. Uh, ja, Daar kan je misschien een wissel doen tijdens de race, maar daar is de race veel te kort voor. Dan, uh, dan uh, we rijden we nu 2-4 gemiddeld, denk ik, 2-5. Ja, op Slix op de op baan rij je misschien 1 -50, Ja.